De controle op het corona toegangsbewijs gaat nog niet echt lekker. Vooral in de horeca en in sportkantines wordt er te weinig aan een coronabewijs en legitimatie gevraagd, zegt minister Grapperhaus. En dat moet gewoon allebei. Je moet gewoon, eigenlijk moet je, als je een koel binnengaat, dat is een moeite van niks. Uh, zorg nou dat je die, uh, dat coronabewijs hebt aangetikt. En dat je je identiteitskaart of je rijbewijs, nou dat, dat past hier zo in de palm van je hand, dat je klaar hebt. En dan kun je gewoon meteen uh, één klein klikje kan je meteen door. Het onderzoek naar het coronabewijs is gedaan voordat de nieuwe maatregelen afgelopen zaterdag ingingen. Daarom loopt er nu een nieuw onderzoek. Grapperhaus hoopt dat de horeca en sportkantines de boel verbeteren. Polen is bang voor een bestorming van de grens. Vanochtend doken beelden op van een grote groep migranten die vanuit Wit-Rusland naar een grenshek lopen... De laatste tijd stuurt Wit-Rusland vaak expressgroepen mensen richting de EU. Syrië, Libanon, Irak, Afghanistan. Dat zijn de landen waar veel van hen vandaan komen. En die komen dan op die speciale vluchten, is de verdenking, naar Wit-Rusland. Compleet georganiseerde reizen dus. De groep van vanochtend zou met bussen en taxis naar de Poolse grens zijn gebracht. Black Friday duurt in Utrecht dit jaar meerdere dagen. Dat moet voorkomen dat het te druk wordt. Vorig jaar werd het in verschillende winkelstraten in Nederland erg druk... en liepen de besmettingen op omdat iedereen tegelijkertijd een aanbieding wilde scoren. En de feestdagen komen weer aan. Vanavond begint het Sinterklaasjournaal en de kerstspullen staan al in de tuincentra... Maar die dagen zijn voor mensen met weinig geld ook altijd weer lastig. Maruska uit de Drentse Gieterveen, die wilde wat aan doen. In haar huis stapelt het speelgoed zich op, nieuw en tweedehands. Mijn kinderen hebben zoveel speelgoed en uh, dat is gewoon zonde dat ze daar niet mee spelen. Toen dacht ik, nou er is zoveel armoede hier, laat ik een Sinterklaas pakket maken voor kinderen. En dat werd uh, hè, voor vijf kinderen, dat werd steeds meer. En nu zijn we inmiddels met dertig gezinnen bijna bezig. Steeds meer mensen willen ook iets doneren. Binnenkort gaan ze met een busje de pakketten afleveren. Het volgende doel is ook al bedacht, kerstpakketten voor armere ouderen. Het weer, de zon schijnt, maar er kan ook een bui vallen: het is een graad of 12. Morgen schijnt in het zuidoosten de zon, maar is in het noordwesten veel bewolking en kans op regen. Het wordt dan 11 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 Lekker muziek uit de jaren tachtig. ja de Womack en Womack en de teardrops. Het is even na drie uur. Welkom terug. Tweede uur. Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal doen, Albert-Jan? Hey uh, uh, allereerst even de tussenstand. Uh, SV Zandvoort als meer. We hebben geen uh, berichten gekregen. Nee, nog steeds 0 dus tegen nul. Nul tegen nul. We kijken ook in de twee, even naar de tweede helft van de uh, topper in de Engelse Premier League. Tussen Manchester United en uh, Manchester City. De tussenstand is momenteel 0 tegen 2. Voor de rest uh, kijken we ook even uh, naar Bahrein. De 8 uur van de WEC. De World Endurance uh, uh, Challenge. Uh, de de Pro-M team van uh, Racing for Holland staat momenteel 1 in de Pro-M klasse. En kunnen uh, als het ware dus wereldkampioen worden in die subklasse van de lmp 2 Maar ook uh, in de lmp 2 overall uh, de strijd staan ze momenteel ook op een tweede plek. Dus... ...voortvaren. Maar ja, ze moeten nog een kleine vijf uur voordat de finishvlag valt. Dus er kan nog van alles gebeuren, want het blijft een mechanische sport natuurlijk. Wat gaan we doen? Zometeen gaan we natuurlijk weer live schakelen naar Jan van der Leden ...voor het verslag van het einde van de eerste helft van de wedstrijd van SW Zandvoort. En we gaan praten inmiddels in de studio aanwezig met Roy van Buringen... Uh, en dat heeft alles te maken met lokaal kabaal. Het heeft dus een samenwerking van, uh, van uh, NH Radio en de lokale media partners. Waaronder natuurlijk ook uh, Zandvoort, Insight en CFM. Uh, daar gaan we het over praten. Hij gaat een uitzending verzorgen op 11 november. De, de, de mooie datum is dat trouwens, 11 november. Goed, daar gaan we uh, straks uh, met Roy uitvoerig over praten. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda... En uh, het is natuurlijk november, het is een cultuurmaand. En uh, ondanks de, de uh, veranderde coronamaatregelen uh, uh, gaat het wel gewoon door. Maar natuurlijk wel hier en daar met wat aanpassingen. We komen terug, zoals gezegd, in het eerste uur uh, op het feit dat het VVV in Zandvoort ophoudt te bestaan. En wel per 13 december. En we hebben ook nog een bijdrage van NHTV omtrent uh, ja, uh, de mensen die uh, toch al van een minimuminkomen rond moeten komen, nu weer in de problemen komen door uh, de verhoogde energielasten. Daar ook een bijdrage van onze mediapartner NHTV. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En uh, kijken, dat kan heel eenvoudig. Gewoon even gaan naar www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio. Zodra dan gaan we naar Duintjesveld, de wedstrijd van vandaag, meneer Santana. Dat was de single van Santana en Haldan. En van Santana gaan we weer naar Duitserspel toe, naar Jan van der Leden. En ook de QR-codes worden daar gecontroleerd. Jan, daar heb je het maar druk mee, hè? Ja, we hebben het absoluut druk mee. Maar nou ja, nu valt het wel want de meesten zijn wel gecontroleerd toch. Maar er komt net iemand binnen die eigenlijk nooit binnenkomt. Maar ja. En ze kwamen spontaan zelf met, die, met hun clearcode aan. Oké, okay, gelukkig maar. Uh... On, ja. ja. Nou, maar hier, we gaan hier, hier weer naar de wedstrijd. Is 0 -0. Hier is nog 0-0. Het is een hele leuke wedstrijd. Wij hebben kansjes. Al meer twee kansjes gehad. Maar grote die overgaan. Het was een hele attractieve wedstrijd, om het zo te zeggen. Het gaat hartstikke goed. Oké, okay, is het ook een beetje met de, de kansen om en om? Ja, ja. Vroeger zijn echt aan elkaar gewaagd. En, uh... Er wordt sportief gevoetbald, er wordt redelijk wel gevoetbald. Geen godpartij, gewoon lekker uh, Nou heb ik van uh, jou geleerd uh, Jan, dat het uh, wel belangrijk is of je een windje mee hebt of uh, windje tegen. Hoe staat het ermee? Uh, wij hebben het wind mee op dit moment. Uh, de wind staat inderdaad gewoon op de lengte van het veld. Dus, uh... Maar kijk, als je de tweede... De vorige keer heb bij de tweede helft beter gespeeld met tegen als, uh, als we toen met speelden. Nu speelden we met Wind spelen. en die we met Win B. Je speelt toch dan meer met lange ballen. En die lange ballen komen die, die toch meestal niet goed aan. Omdat de bal echt meer vaart krijgt als je hem wil geven. En als je tegen speelt, speel je mezelf al behoudender en gewoon. De bal laag en laag over de grond plaatsen. Het dan is beter aan. als dat je. die wind mee Oké, okay, dus. nou ja. Uh, Jan, hoe, hoe staat het ermee? Zometeen de rust in. Hoeveel minuten hebben we gespeeld? We hebben nu 38 minuten gespeeld, Nou, nog uh, genoeg uh, ja, kansen. Nog, uh, nog een minuut of uh, 7, 8. Ik het niet te sturen kijken. Mooi, nou zag ik trouwens ook op Facebook... dat jullie promotie hebben gemaakt voor de wedstrijd van vandaag. Oh, ik heb, ik heb Oké, okay, nou, dit stond, stond een hele mooie ja. uh, affiche. Stond, stond, stond, kwam ik in één keer tegen op Facebook. Van half drie, bieden de wedstrijd. God, kast wat naast. Oké. Ik had een affiche van... Van Ester, dus Salvoort. Ja, de wedstrijd van vandaag. Tegen dus, Het uh, Had dat met die QR-code te maken? Want nee, nee, nee, nee, nee. Er stond gewoon uh, dat, er, dat er gespeeld werd uh, vandaag. Nou, dus, een he dus, hele, mooie, uh, hele mooie poster nog, uh, daarvan. Ik heb wel hoor, want als uh, je het niet mag doen, ah, dan heb het niet goed. daar is het nog een geweest te controleren. Maar, uh, het is goed voor de bar, Oké, okay, ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs> daar gaat het om. <laughs> En straks gaan we, gaan we zelf ook weer de bar uittesten, Jan. Ja. Helemaal goed. Nou, jij houdt de wedstrijd in de gaten nog steeds 0 tegen 0 tegen ja, ja. Aalsmeer. Hoeveel staan ze eigenlijk, staan ze, ze boven of onder S.V. Zandvoort? Uh, er staat een gevaarlijke avond van Aalsmeer, die gaat over, de bal gaat over. Ze staan, uh, Aalsmeer staat in de middenmotor. Ik heb ook uh, wat ik in het begin zei: een slechte race gehad. Het is een behoorlijk stijgenboek. Aardig een aardige contoren. Dus we willen er echt wel wat aan doen om uh, bovenaan te eindigen. Dus ik denk het een beetje beneden hun uh, pijl is: dat zij op de 6 plaats, 7 plaats zijn. Oké, nou, nog een paar minuutjes en uh, dan uh, even rusten en bijkomen. En dan ga jij weer controleren. En uh, dan komen we... Ja, ik een nu dus, en dan komen we straks uh, in het begin van de tweede helft weer bij je terug. Kijken of er wijzigingen zijn in de opstelling. Oké, okay, tot straks. Tot straks. Oké, okay, tot straks. straks. Ja, de qr is ongelooflijk, hè. De nieuwe singe van Chesto. Mm -hmm. Let's make some moves De nieuwe single van uh, Chesto Yode de Motto. We gaan het hebben over uh, de uitzending van uh, Zandvoort Insights. Onze uh, mediapartner, uh, of de mediapartner van nh Radio, zo moet ik het... Uh... Ja, ja, wat, wat <laughs> wou je zeggen, Roy? <laughs> ik zeg niks, ik heb mijn mond. Ja, heel, heel verstandig. Wat ja, wil jij zeggen, albert uh, Nee, we gaan het hebben over lokaal kabaal. Lokaal kabaal, kabaal. ja. Is, uh, dat, uh, een, uh, op 11 november uh, verzorgt Zandvoort Insight een, uh, uh, een live programma uh, op uh, NH-radio... En hoe is het allemaal zo gekomen, Roy? Ja, Vertel. Ja, hoe is het gekomen? Ja, Zandvoort Insight. Uh, um, wij zijn natuurlijk net als ZFM ook mediapartner met NH Radio. En we kregen een uh, leuke media, uh, mail in onze mailbox. En uh, met de oproep dat, uh, dat NH Radio uh, lokaal, uh, lokale uh, media de kans wilde geven... om zich te presenteren en hun talent te laten zien op NH Radio... En uh, onder de naam lokaal kabaal. En het is een week lang uh, lokale uh, media op de radio bij NH van, van maandag tot en met vrijdag. En, uh, of tot, sorry, maandag tot en met donderdag. Ik moet me even heren um, En dat is dan van, van, uh, van uh, 7 tot negen. Dus twee uur lang. Uh, de, een uur een, Iedereen krijgt een uur. Ja. En uh, ja, meerdere lokale media gaan daar dan een radioprogramma maken. Rondom hun... Lokale, lokale media. Ja, op NH uh, Radio, de ja. regionale omroep uh, van de, de provincie noord holland Inderdaad. En uh, wij, uh, wij uh, CFM en, uh, en jullie als Zandvoort uh, Insights, die uh, werken mee, uh, zeg maar, uh, met, uh, met uh, NH. Ja. En uh, dit keer uh, gewoon lekker op de radio. Ik heb al een mooie ja. foto gezien trouwens ja, van, uh, van jij uh, jou en uh, Dolly op, uh, ja, in, oh. de, in de mooie studio. Ja, dit is een hele mooie studio. En het was ook weer even wennen, want ik heb zo lang al geen radio uh, mogen maken. En, en het was natuurlijk... Het is mijn passie, moet ik zeggen, radio maken. En ik heb het echt wel gemist. Ik zei ook al tegen Dolly van... Uh, nou, dat moet je horen... Uh, dit, dit, het kriebelt weer, die muziek, het, het spelen met de knopjes. En helemaal geweldig. En uh, ja, ik ben wel heel blij dat, we, dat uh, Dolly uh, en ik deze demo. Want we moesten eerst een demo inzenden. In uh, die demo bij Dolly aan de keukentafel, zoals je Zandvoort is uitkent, hebben opgenomen. En dat we dan die demo hebben in kunnen sturen. En dat we toch wel uh, gekozen zijn, weet je? Ja, dat dus, is helemaal leuk. Dus, dus uh, jullie zijn nog uh, goed goedgekeurd ook, Ongelooflijk. Doe even je best. Kondig even de volgende plaat aan. Nee hoor. Ach, grapjes. grapje. Nou, wat, wat gaan jullie volgende week doen? Ja. Buiten heel veel snoepjes uh, uitdelen. Heel veel snoepjes uitdelen. Ja, want Dolly die komt met een, uh, met een uh, lampion langs, Nee hoor, grapje. Uh, nee, wat we gaan doen. We gaan... Um... We hebben, In ieder geval gaan we aandacht besteden natuurlijk aan uh, cultuur. Uh, dat is de cultuurmaand in uh, november, dus daar gaan we zeker aan aandacht aan besteden. Uh, wat leuk is in deze uitzending, het gaat echt alleen maar over Zandvoort. We draaien Zandvoortje muziek, we hebben Zandvoortse reportages, uh, We hebben een artiest uit Zandvoort aan het telefoon. Um, een uur is kort hoor. Een uur is kort, dat weten ja. we. We hebben ook uh, expres korte muziekjes uitgekozen. Gelukkig <laughs> hebben Zandvoorters. Zandvoorters hebben gelukkig geen uren muziek uitgebracht. Dus uh, korte muziek. Nee, dat is een grapje. Maar um, dat gaan we doen. En we hebben wel iets heel leuks. Wat, ik ga er niet heel veel over klappen. We hebben sowieso uh, met twee prominente Zandvoortse sandvoort, uh, Politica. Hebben we, um, hebben we een leuke quiz? En um, wat die quiz inhoudt, daar ga ik niet te veel over vertellen. Maar we hebben in ieder geval uh, een leuke Zandvoort-quiz bedacht. En die gaan we doen met hun. En uh, dat gaat helemaal fantastisch worden. En uh, heel erg leuk. En ja. volgens mij kunnen de mensen ook wat met de, de NH-app doen. Ja, op ja, dat gebied. de mensen kunnen appen. We gaan in het begin een prijsvraag doen. En dan kunnen ze een hele leuke zandvoort site uh, slash NH-radio-goodybag uh, winnen. En die, uh, en die gaan, kunnen ze winnen door een simpele app te sturen met de antwoord... En dan bellen we aan het einde van de uitzending de winnaar op. Dat is leuk, hè? En we is... hebben zelfs een app-jingle daar. Dat is geweldig. Maar goed, een uur is inderdaad voor radiotechnisch gezien... Is dat, zeker gezien de vele onderwerpen die aan de orde komen. Maar wat is de achterliggende... Het is een eenmalige week van de, de, de lokale omroepen. Het is wel of... de bedoeling om, om namens en na te spreken... dat hebben ze ook gezegd, dat dit terug gaat komen. Dat, dat elke... Ik weet niet wanneer, hoe ze dat willen doen, maar in ieder, geval dat het, in ieder geval dat het terugkomt. Of dat jaarlijks is of maandelijks is, of in die ja. trant. Dat weet ik niet, want ik ben geen NA Radio, ik ben stand voor de site. Maar um, uh, wat ik heb begrepen, is dat, uh, dat, dat iedere keer dat ze dat wel vaker terug willen doen. Want ze willen gewoon lokaal talent leren, leren kennen. Dat, dat is het hele verhaal. En, dat, en, is, dat, is, dat is ook een reden. Ik, bedoel, ik kan me nog van een paar jaar geleden herinneren dat. Uh, Kijk, de lokale zenders, de luisteraars daarvan... die luisteren op dat moment niet naar NH. En dat kostte dus in, het oude, in de oude situatie... Eh, kostte dat tussen aanhalingstekens NH-luisteraars. En door deze manier uh, uh, aandacht te besteden aan lokaal, lokale radio. Krijgen ze, kunnen ze natuurlijk een stukje marktaandeel uh, vergroten. als het een succes wordt. Dat ook, dat ook. En, en wat ook leuk is. deze uitzendingen zijn gewoon ook de, de, te gebruiken. door andere lokale omroepen. Dus het kan zo zijn dat wij, uh, dat wij volgende week. ook in Beverwijkdoren zijn. of in uh, Castricum. of uh, in, uh, in uh, Lutjebroek. Nee, dat is geen Noord-Holland. Maar. Ja, uh, bijvoorbeeld of, uh, of, of, of hier in Zandvoort, dat weet je nooit wat, wat, wat, we allemaal, uh, kunnen, kunnen, wat er allemaal kan gebeuren in, in dat uur. Dus dat, dat is wel leuk, want alle lokale omroepen uit de hele, uh, de hele, de hele regio um, ja, kunnen die gebruiken. Ook zelfs Amsterdam of IJmuiden, of, of, uh, ja. uh, uh het kan allemaal. Ja. Ja, je had het al over uh, Radio uh, Beverwijk, Want uh, ja. ja, ik, heb, ik heb daar een berichtje over geschreven. Hè, over uh, dat uh, lokaal uh, kabaal uh, op, uh, op uh, Facebook en uh, de CFM-app. Ja. Uh, ja, dus uh, nou, Radio Beverwijk doet ook twee dagen mee, hè, geloof ja, ik. zeker weten. Zij hebben ook heel veel radiotalent. En uh, dat, ik vind dat heel erg leuk. En, en Ook het leuke van het verhaal is: eigenlijk uh, zit Dolly daar dubbel natuurlijk, als Radio Beverwijk. Ja, ja, ja, ja. En Sands ja, ja, ja. uh, voor ja, twee, hij, twee petten op. Ja, gewoon. Ja, ja, ja, ik eigenlijk ook toch, stiekem. Maakt, dat maakt maar, uit. Maar, maar dat maakt niet uit. En dat is hartstikke leuk. En um, ik ben blij dat dit bestaat. En ik hoop dat, dat uh, door dit project, Lokaal Kabaal. Uh, dat het, gewoon, uh, dat het gewoon helemaal goed komt. Doet uh, Ruud uh, Jans ook mee? Nee, dat weet ik heb hem niet. niet. Ah. Die zit bij B natuurlijk. Nee, maar, uh, de, weet je wat wel leuk is? We hebben zo'n jingle hè uh, op, op de radio. Zo'n toet-toet-toet. De groeten van Ruud. Nee, <laughs> Maar goed, uh, even. Uh, wanneer gaan jullie uitzenden live op NH? In ieder geval van 8 tot 9 op uh, aankomende donderdag 11 november. Is de dag. Dat. Dat, uh, dat mag. Dat wij op de radio. Uh, <laughs> Horen zijn. Nou, ja, en jullie hebben het slot. Het slot, ja. We mogen afsluiten. Oh, leuk. De, de afsluiter, dat ja. is de klapper, uh, ja, ja. En Dan moet je de klok doen van Veronica. Ja. Ja. Klik, klik, klik. Ja. De uitzending stopt nu. Ja, zoiets, zoiets, ja. Heel veel plezier, ja, dank wel. Dank leuk je wel. dat je de moeite uh, hebt willen nemen. Ja, dus om... Dolly en ik zijn te horen van 8 van, van tot... Uh, van 8 tot 9, 11 november op uh, NH Radio. Weet je ook uh, waar NH uh, Radio uh, te ontvangen is? Want uh, ja, als mensen Ziggo hebben, heel veel mensen hebben Ziggo natuurlijk. Uh, die kunnen gewoon op kanaal 30, hè, geloof ik. Uh, kanaal 30 ja. op de tv. Kan je, kan, kan kan je uh, ook meekijken. Bij Ziggo. En anders gewoon uh, NA-radio.nl. En dan zijn we zelfs uh, te zien en te horen. Dus dat komt het helemaal goed. Heel veel plezier uh, Roy samen met Dolly. Ik wens jullie een hele fijne uh, 11 november. En ja. uh, we, we kijken er naar uit uh, hoe, uh, hoe dat, uh, de, de aandacht van NH ten aanzien voor de lokale radio. Briljant initiatief. En ja, heel veel plezier. En bedankt voor je komst. Ja, jullie ook bedankt voor de tijd. En heel veel uh, zandvoorters. En uh, ja, over zandvoorters gesproken en over radio gesproken. Nou, dan kom je onder meer uit op iemand die dinsdagmorgen, Albert-Jan, ja. bij, uh, ja, bij ons ook uh, radio doet. Uh, Samen met Tino Stuy en Jaap Koper. He, de dinsdagmorgen groep Frank Paardenkoper, oftewel uh, Dingetje, die heeft een uh, plaat ge gemaakt. En uh, die gaan we nog even draaien. Niet die je net hoorde trouwens, maar deze. Dit is de van illegale. Dit is de van illegale. Dit is de van illegale.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 Ja, wat van mijn schoonmoeder. zei je wat vertellen? Dit is zender, van Ze hebben laatst mijn schoonmoeder gepakt, hoor, met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over. Haha, is zender, van die Zeg gaan dat is een honderd procent. ik ben toch blij dat je daar op te bent, hoor. Ja, dat is honderd procent. Zet de koffie nou maar eens, schat. Hé, twee klanten en weg met die koek, moet ik niet. Het is avondkoek. Hey joop, luister eens, uh, we hebben een breker op de lijn. Hou je aan er eens uit. Ja, dus uh, ik zal hem even nemen. Brekert, brekert, kom er eens even uit op kanaaltje 25. Nou, er is dus helemaal niemand. Er ja. helemaal niemand? Beste rij! Ja, kijk maar uit, want uh, straks zijn het de witte muizen en dan uh, ben je mooi beter klos. Ja, wat. But... Degene die mij pakt, die moet er geboren worden hoor. Ik blijf tot de bit, bit raden. Oh, wacht even! Stien! Stien! Doe, doe even open! Doe even in de borstje dat geld! Batmuts, doe even open! Wat zullen we nakragen? Goedemiddag, ik de officier van politie. Ik kom hier een bakje in beslag nemen via het kanaal Poly Digitaal. Oh ja. Ik sta gewoon perplex. Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel. Ik moet u meenemen, bakkie. Ik ga maar achter een busje o, o, zitten. O, ja? Kan u meteen blazen? Het enige bakkie wat jij waarneemt is de kattenbak. Hiero. Uh, ik krijg een avond. Hé, hey, uh, alle die jongens mijn haas uit. Ja, goeiedag. Ik zal maar uh, meewerken als ik u was. Dan krijgt u, o, geen, ja? dan krijgt u geen problemen en dan kan u rustig mee naar het bureau van de politie. Kan je niet alleen dan? Wat is dit? Altijd dat stink. Stuur die jongens eruit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 Gaat, u gaat me verplicht om die gummikruppel te trekken. Oh ja, ik zal, zal dadelijk eens wat trekken. Ik zal die pet over je oren trekken. Zo, zo. ben je nog staande bij? Ja. ja, je bent staande bij hoor. Joop, het is rood hoor. Het is rood. Had je dat, eh, uh, ja, die, die, die kunnen bak, zeggen? die bak, uh, die nu, eh, die wild nu uit het contact gehaald. Had gehad? je dat niet eerder kunnen zeggen? Hoe oh, bedoel je? Ja. Ja, dat die rood is, ze staan al bij mijn binnen namelijk. Wie? Nou, ik hoop dat uh, Roy en Dolly uh, volgende week niet uit de lucht worden gehaald. Uh, ille illegale Joop, de illegale zender in haar radio. Nee, hè? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nou, we gaan uh, de evenementen ginder doen. Want het is uh, half vier geweest. Wat uh, kunnen we in de cultuurmaand allemaal gaan doen, Albert uh, Jan? Nou ja, de cultuurmaand gaat gewoon door. Ondanks de aangescherpte coronamaatregelen. Wel is er een beetje minder prettig nieuws te melden... want zo worden enkele onderdelen uit het culturele programma gewijzigd aangeboden. De One Day Fly of Fame in de oude brandweerkazerne gaat wel door... maar niet onder de naam Unity. De naam Unity zegt het al ze willen dat iedereen welkom is zonder coronabeperkingen. Hierdoor zullen niet alle kunstenaars zelf aanwezig zijn... maar het werkt het werk wel en er zal een wijziging plaatsvinden in de deelnemende, kunst, aan de, in de deelnemende kunstenaars... Tijdens de cultuurmand houdt de organisatie zich uiteraard aan alle richtlijnen. In de musea wordt QR-code uh, corona gescand, maar een mondkapje is niet verplicht. Bij de overige locaties moet u wel een mondkapje op. Zo kunnen we toch genieten van de cultuuraanbod in Zandvoort. Dus vergeet uw mondkapje niet mee te nemen en natuurlijk ook op te zetten. Er is genoeg te beleven en te zien. Denk aan de speurtocht, het geheim van Zandvoort, de natuurbeleefmiddagen in de duinen of een museumbezoek. Kijk voor alle zekerheid vooraf nog even op de website... om te reserveren voor de actuele informatie. En de actuele informatie. Voor meer informatie www.cultuuragendazandvoort.nl www zandvoortnl Via deze website wordt u gegitst... langs het mooie culturele aanbod in de november cultuurmaand. Of kijk voor de beknopte agenda in de diverse media... Uh, vanaf uh, uh, 6 november uh, is er, tot en met 9 januari is er de expositie Colorful China. Hedendaagse Chinese schilder- en beeldhouwkunst. Ontmoet een keur aan Chinese kunstenaars... en beleef hun opmerkelijke kijk op de wereld van vandaag. Dat alles in het HDMZ-museum aan de Louis-Davidstraat nummer 19 in Zandvoort. Vanaf 6 november tot en uh, met 9 januari 2022... Color for China in het ADMZ Museum. Nog even één ding uh, daarover. Want uh, vanmorgen hadden we Marcel uh, of wipper uh, van het uh, museum uh, aan de telefoon uh, bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Ja. De kunstwerken die zijn ook te koop. Dus de, ku de kunst uh, die daar hangt ja. is gewoon uh, te koop. En het mooie is, nu kost het allemaal nog niet zoveel. Maar waarschijnlijk gaat het uh, heel veel in uh, waarde omhoog uh, die uh, Chinese kunst. Ah, gedurende de, de, de, de, de, dat de expositie wordt uh, gehouden, de Entarium is het museum. Ja, kun je, ah, okay. kan je kunstwerk kopen. Dus. En tot slot, de, de zee neemt, maar geeft ook weer terug. Dan hebben we het niet over lekkere visjes... maar over al die troep die in de zee gedumpt wordt... en later aanspoeld op het strand. Voorwerpen te gek om op te noemen. Parfumflesjes, aanstekers, hele en half poppen, schoenen, brillen, etc. Maar het ergste is nog het plastic dat jaarlijks aanspoelt. Maar liefst 8 ton per jaar. Dagelijks gaan vrijwilligers van Juttersgeluk het strand op... om zwerfplastic op, op te rapen, zodat het niet opnieuw in zee belandt. Je kunt je afvragen, wat doen ze er dan mee? Annemiek Boot, bij, die bij het Juttersgeluk werkt, kan hier alles over vertellen. En dat gaat ze namelijk doen aanstaande maandag 8 november tussen 2 uur en half 4 in de blauwe tram Zandvoort. De kosten voor deze verhalenmiddag zijn 2,50 euro, inclusief koffie en thee. Graag vooraf aanmelden via 023-3040700. 023-3040700 of via e pluszandvoortnl plus.zandvoort.nl. Aanstaande maandag van 2 tot half vier in de blauwe tram. Een lezing over het juttersgeluk op deze Zandvoortse verhalenmiddag. Ja, en dan hebben we nog Alzheimer trefpunt. Dat gaat niet door, hè? Nee, klopt. Dat gaat inderdaad niet door. Vanwege de regen. Uh, weet jij waarom? Uh, ja, ja, ja. Vanwege corona eigenlijk, ja, ja. zeg maar. Dus, uh... Dan is het uh, niet veilig genoeg om uh, dat uh, trefpunt van uh, Alzheimer. Uh, zeg maar, uh, om dat uh, door te laten gaan. Ja. Deze kwam ik tegen, Albert-Jan. En ik weet dat het een van jouw favoriete platen is. Ja, heel grijs. Dus ik heb hem meegenomen in mijn tasje. naar de studio van CFM: de Cornels in 74, 75. God no. Cornels in uh, 74-75. We gaan uh, weer eens even kijken hoe het uh, is uh, op uh, Duintjesveld. Daarvoor uh, nemen we weer contact op uiteraard met uh, Jan van der Leden. Nogmaals, goedemiddag Jan. Welkom terug in de uitzending. Goedemiddag, uh, Robby. Ja, hoe is, hoe is het daar? Het is nog steeds 0 zijn de tweede helft net één minuut geleden begonnen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus uh, in de eerste helft uh, hebben we niet meer uh, kunnen scoren, helaas. Nee, nee, nee. Dus nog uh, veranderingen uh, trouwens uh, in de tweede helft? Nee, dat, uh, geen veranderingen. Dus op het eerste gezicht, nee, nee, nee. nee, nee. Bij, bij meer weet ik het niet natuurlijk. Maar op dit moment spelen we het met, met, met Wim tegen. Dus, ze zullen het bal laag in moeten spelen. Ik, trouwens, uh, ik heb net, net wel... Uh, Uitgebreid gecomplimenteerd door uh, meneer Kales van Jim. Die ook zit te luisteren. Op dit moment. <lacht> ja, joh, je komt nog eens ergens hè, als je over de radio gaat. <lacht> ja, mooi hè? Oké, maar geen wissels en uh, gewoon dezelfde bezetting. Ja, uh, absoluut. Ja, je zei toch dat de geblesseerden, die moeten wel uh, zeg maar, uh, op een gegeven moment uh, toch uh, gewisseld uh, gaan worden. Dat ze niet uh, weer uh, geblesseerd gaan raken. Ja, het is wel de opzet inderdaad. Maar ja, ik vraag me af wat ze doen. En als, uh, als de wedstrijd op dit moment op doorgaat zoals het nu gaat, hè, als het 0-0 blijft, dan ga je dan je sterkste opstelling, ga, ga je die weggooien? Ja. Of ga je daarmee door? Nou ja, dat, dat moet het spelbeeld dan uh, bepalen. Ja. Ik heb trouwens nog een andere tussenstand voor je voor, voor de, in de competitie. Uh, dat is, uh, de uit, uh, die wedstrijd is net afgelopen. Manchester United tegen Manchester City 0-2. 0-2, zo? Ja. wat hebben kunnen maken. Ze hebben zelfs... Uh, Manchester City heeft zelfs een goal... Nee, Manchester United heeft een goal zelf gemaakt. Anders kwam uh, City niet voor. <laughs> Dus als, als, als, als meer dat, dat voorbeeld ook volgt, dan, dan ja, uh, ja. gaan we met vertrouwen de tweede helft in natuurlijk. Ja, het gaat gewoon lekker. We de spel, de spelen ja. goed. Je merkt dat de, dat de spelers weer terug zijn. Ja. Ik hoop dat ze zich goed houden en dat, dat de spiertjes zich houden. Dat hij heel blijft. Oké. Okay. Nou, jij houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. Jan, daar zijn we heel erg blij mee. Ook de tweede helft en die QR-codes en dergelijke. Niemand komt aan Jan van der Leden voorbij. Toch, Jan? Nee, absoluut niet. Nee. <laughs> zo, zo is het nou. We wensen je heel veel plezier. Tweede helft. Ja. SV Sanford tegen Aalsmeer. 0 tegen 0 nog. En straks meer van to Jan. See, or not to see. There is no question.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 Reaching out, holding me through the dark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 Vandaag is de dag dat de poppies worden uitgedeeld. Bij AA kan je de klaproos krijgen. En dan draag in de buurt van je hart trouwens... als respect voor alle slachtoffers tijdens de oorlogen. Want de klaproos is eigenlijk begonnen als, als zeg maar een herdenkings... Uh, elementen voor uh, alle slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Maar later zijn ook uh, de andere oorlogen uh, daarbij gekomen. Dus uh, voor alle slachtoffers die gevallen zijn tijdens de oorlogen de poppy. En ik draag hem ook vandaag met uh, alle respect uiteraard voor uh, de slachtoffers uh, bij mijn hart. We gaan uh, nu weer uh, Zandvoort in, uh, albert -Jan. Ja, een serieus item in samenwerking met NHTV. Was dit uh, niet serieus dan, wat ik nee, zei? Ja, ja nee, oké, okay, klopt. Ook veel mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen komen door de stijgende prijzen voor gas en elektra in de problemen. Dat merkte ook Kim van Schaik die een voedsel- en kledingsbank runt in Zandvoort. Sinds bekend is dat de energieprijzen gingen stijgen is het aantal aanvragen voor voedselhulp echt omhoog geschoten. Onze collega's van NHTV, NHTV gingen bij haar langs. Tegen de gasprijzen moeten mensen veel meer gaan betalen voor hun energierekening. En dat is voor veel mensen vervelend, maar voor degenen die rond de armoedegrens leven is dit ronduit problematisch. Ik heb toevallig net iemand uh, gehad hier die uh, per maand uh, 50 euro omhoog gaat en dat hebben ze ook al direct afgeschreven. Dus dat zijn al nou mensen die hebben het misschien al niet heel breed en dan is 50 euro per maand het is 600 euro een jaar wat je omhoog gaat dat kan niet iedereen betalen kim van schaik die een eigen voedsel en kledingbank rindt in zandvoort heeft in de afgelopen weken veel extra aanvragen voor voedselhulp binnengekregen ik denk dat sinds sinds de bekend geworden is dat uh, dat uh, de energieprijzen en dat soort dingen omhoog gaan is dat echt uh, is dat echt omhoog geschoten we merken dat mensen nu alvast bezig zijn met dingen te proberen te besparen. Dus uh, ja, die, gaan, die gaan zich nu alvast oriënteren in ja, hoe kan ik dat opvangen als ik straks echt uh, te hoge rekeningen krijg. Bij de gemeente Zandvoort komen ook signalen binnen dat mensen problemen hebben met de hogere energierekening. In principe laat de gemeente nooit iemand in de kou staan op het moment. Want energie, warmte, vooral in deze tijd, is zeer belangrijk voor mensen dat ze in hun huis gewoon kunnen leven. Kunt u iets concreets vertellen van wat, wat kan de gemeente voor hen betekenen? Wat, kan hen, wat kunnen jullie voor hen doen? Nou, wij, wij kunnen wij, bijzondere bijstand zouden wij daarvoor kunnen, kunnen inzetten. Uh, en zeker als het uit de hand gaat lopen, zal dat ook moeten gebeuren. De gemeente roept haar inwoners dan ook op om zich te melden als ze in de problemen komen. Met dank aan NA uh, Nieuws voor uh, deze Worden Trouwens de wethouder uh, Gert-Jan uh, Bluis... Dus uh, mocht je hulp nodig hebben, dan uh, klop in ieder geval aan uh, bij, uh, bij de gemeente Zandvoort. In Kim van Schijk van Prakkie en Moor, daar uh, zijn uiteraard uh, de mensen die het uh, zeg maar, uh, behoorlijk uh, krap krijgen hier. Uh, en met name ook door uh, de verhoging van uh, de energierekening, uh, die zijn daar altijd van harte welkom. Zie zijn van alle talen thuis hoor. <laughs> Zuid-Koreaans. Helemaal, helemaal hepe de pip hè, die muziek hoor. De Ladies Coach. Inderdaad, met de single The Rain. We gaan het nu iets over iets heel anders hebben. Ja, ik uh, zei het al aan het begin van, de, van het programma dat de VVV in Zandvoort per 13 december definitief weggaat uit de kustplaats. Een op het oog een, een eigenaardige beslissing voor, voor ons toeristisch dorp. Waar miljoenen bezoekers komen, maar de VWV kreeg amper nog bezoekers. 9000 in 2019 en is in Zandvoort niet meer van deze tijd. Zandvoort Marketing vindt het vervelend om de lastige beslissingen te moeten nemen om de informatiebalie te sluiten. Maar met de sterk afnemende bezoekersaantallen de afgelopen jaren was dit besluit onvermijdelijk, luidt de verklaring. Het zal gek zijn dat er na zoveel jaar geen fysieke balie meer zal zijn in Zandvoort... maar we kunnen er niet omheen, al dus Lana Lemmens van Zandvoort Marketing... waar ook de lokale VWV onder valt, eerder tegen NH-nieuws. In 2013 kwamen er nog 40.000 bezoekers en de afgelopen jaren is dat sterk verminderd. In 2019 waren het nog maar 9.000 en het zal de komende jaren waarschijnlijk alleen maar minder worden... En dat terwijl er eh, dit jaar natuurlijk uitgezonderd jaarlijks 5 miljoen bezoekers komen en er 1 miljoen overnachtingen zijn. Op een gegeven moment komt er een kantelpunt en moet je je gaan afvragen of een fysieke balie dan nog wel waard is. Zandvoort Marketing gaat ervan uit dat de gastvrijheidsbeleving gewaarborgd blijft. De site Visit Zandvoort moet daarvoor zorgen, want toeristen bereiden hun reis eh, bijna uitsluitend nog achter een beeldscherm voor... Digitale gastvrijheid dus, maar in de nieuwe plannen is ook rekening gehouden met de informatievoorziening in het echt. Verzekerd, Zandvoort Marketing. Maar ook lo een loket dat er niet meer bij vanaf 13 december. Ja, vroeger gewoon echt een uh, foldertje halen of een dingetje en een dikje en een dakje. Ja, platte grond. Dat was platte gronden en uh, dergelijke. Weet je trouwens waar heel vroeger de VVV in Zandvoort was? Heel vroeger? Heel vroeger nee, dat weet ik niet. Heel vroeger op het uh, Raadhuisplein. Oké, okay. ja. Dus bij het, bij het raadhuis, zeg maar bij, bij de blinde muur en bij de HEMA, zeg maar, daar, ja. daar stond vroeger de VVV. En later ook nog bij, als je de haltestraat doorgaat, dat, dat steeg je. En dan daar verderop bij de bushalters, zeg maar, okay. daar had je ook de VVV. En later dus inderdaad in, in het museum. Maar ja, tegenwoordig gaat alles digitaal. Maar toch vind ik dat wel leuk, hoor om een foldertje te halen en een ditje en een datje. Nou, misschien zijn er nog vrijwilligers die iets willen optuigen op dat gebied. En dan een sticker halen van We Love Zandvoort en dergelijke, weet je wel. Ja. Maar tegenwoordig heb je gelukkig een website, We Love Zandvoort. En ook daar vind je de informatie over Zandvoort. En anders gewoon naar Vistit Zandvoort toe gaan. We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En daarna zijn we er nog één uur lang op deze zaterdagmiddag... met Zandvoort op zaterdag op de lokale radio. Maar eerst nog deze van SWV. We gaan back to the 90s. Ook heel erg populair. Human nature van Michael Jackson. Hey, this seems to be some